Ladonski verloor in oktober de presidentsverkiezingen van Chavez. Die kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Hij leidt aan kanker en herstelt in Cuba van zijn vierde operatie. Het weer af en toe een bui. Overdag opnieuw enkele buien. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Welkom terug in het laatste uurtje en mijn laatste uurtje dit jaar op de radio. Goed, uh, het is tijd voor Jan Mos. Truck Tracers, het platenhoekje van Janne Mos. Thank you. If we appreciate the tuning so much, I hope we'll enjoy the playing more. Thank you. En dat was de afgelopen week overleden Ravi Shankar. Goedemorgen, Ravi Shankar, 92 heeft hij mogen worden. En uh, ja, als ik uh, aan Ravi Shankar denk... dan denk ik altijd aan die paar zinnen die, die hij uh, zojuist uh, uitsprak. Dat deed hij in 1971 op het concert van Bangladesh. Hij zei, vrienden, als jullie het stemmen net zo mooi vonden... als het nummer wat ik straks ga spelen, dan komt alles goed. Of iets van die strekking. Uh, ja." Ik ga hem niet uh, laten horen hele ochtend, want ik vrees dat wij nog steeds zoveel jaren na dato weinig begrijpen van uh, Ravi Shankars muziek. Maar ja, het concert voor Bangladesh, daar besteed ik heel graag aandacht aan. En waarom? Omdat ik een van de hoogtepunten wil laten horen. Leon Russell op zijn Aller, allerbest. Met uh, alleen maar topmensen in de band. Heel duidelijk is uh, ze nu en dan uh, de gitaar van Eric uh, Clapton te ontwaren. Hij uh, zong een medley destijds. Jumping Jack Flash en Young Blood. En hier is hij. Um, tot over veertien dagen. Dan duurt deze rubriek vier uur. Nou ja, niet echt, maar... Uh, ach, zie maar. Couple numbers from Leon. <applacht> don't treat me right then i woke up this morning and i looked her in the eye and she said sweet daddy you got what i want but you ain't giving it to me oh and it hurt me deep down into my soul and i had to walk on out the door i was crying in my heart i didn't know if i was gonna ever see my baby no more i went walking down the street And I was ashamed to look at anyone I meet. <laughs> oh, all at once a blinding light flashed in my eyes and there she was standing leaning up against the lamppost. Well sweet To me, darling, but there's one thing I gotta tell you. Yet I got me a fine old lady laying back there in that bedroom at home, and I think I gotta get back to her. Oh, She winked at me and she smiled at me and she said, Yes, Daddy, I understand. I walked on down the street back of my pad and I crawled and I snuck and I crawled back in the bedroom. My baby looked at me with the great big blue bedroom eyes and she said, Bruh! You've been all night long I said, I know I told you to get away from me I told you to leave me alone oh, But I had a change of heart And I've been needing you all night long I yes, said, I've been needing the good thing I ain't had none of the good things. Yet I looked at my baby and I said babe, baby I said, what is it that I got that you want, yeah? She looked at me, she said, real slow, real soft, real sweet. She said this right here. Treat your woman like you treat yourself. Everything is gonna be all right. It's gonna be all right. Yeah, they're gonna be all right now. Ja, dat was voor mij echt. Uh, back in memory lane. Uh, Wauw. Ja, wanneer hoor je dit nou? Dit hele nummer nog eens achter elkaar op de radio? Kan toch alleen maar hier? Oké, okay. dankjewel, Jan Emaus. Ko van Geemert zoekt en leest Poëzie voor de Nacht. En uh, hij heeft nu een nieuw thema: een Poëzie en Feest. Vandaag wil ik starten met een vrolijk thema. Misschien komt het omdat ik vandaag precies 38 jaar geleden getrouwd ben. Het was een vrolijke dag. Dank je. Het thema is feest. Hoewel ik er gezien mijn voorkeuren vast ook wel een melancholieke verse doorheen zal vlechten. We beginnen met de verjaardag en de dichter Tom van Deel. Droge ogen. Een verjaardag als van oud. Oom Freek was er en tante Annie zat breed lachend boven haar gebak. Zo, Tom, kom jij je oma eens verrassen? Een taartje lust je zeker niet. Haha, zal hij niet lusten, nee. Oom Tienus, die onopvallend naast de distributie zat, stak zijn hand op en zei... Goedemorgen, wat bij hem als je me nou betekent. Maar heel gauw was het gewoon en oma liet haar nieuwe laken zien. Ja, we zullen ze wel niet meer verslijten, zei ik tegen opa. En om vreek vertelde Querido's Jordaan tot in finesses na. Geen bladzij had ik destijds met droge ogen kunnen lezen. Zelf schreef ik naar aanleiding van zo'n verjaardagspartijtje waarbij je in de onvermijdelijke kring moet zitten, ook er zijn gedicht. De Kraal. Bijeengebracht in Huizen G voor het verheugd ontlopen van elkaar. Elk jaar een kleiner kring. Besprokene verhief zich eens tot spreker. Na wisseling van ziekte levenstekens... lees ik, zie toeval... slechts de glimlach van een tante B. Genomineerd, getekend, opgeheven. Het volgende gedicht is van... Was het niet leuk dan, die feestjes? Was het met je ouders of zo? Nou, t -t -t -t -t om je erbij te zeggen, was het bij mijn schoolfamilie. Oh. Dat had ik op deze heugelijke dag nou eigenlijk niet willen zeggen. Maar je lokt het weer aan. Ik ga gauw maar over naar een ander gedicht. De Verjaardag van Kees Owens. Niet zo'n ergere bekende dichter, vermoed ik. Hij overleed in 2004, op 60-jarige leeftijd. Oh jongens, wat een feest. De radio staat luide aan op Radio Veronica. Op de tafel smeulen de taartjes. In de glazen het fonkelend vitriol. En alle tanten zijn gekomen uit de buurtschap Nederland. Basto is, hoe duidelijk te zien, het eeuwig vierend varken. Een lach verminkt zijn mond. Cadeautjes krijgt hij bij de vleet... en goedaardige klappen op zijn kont. Hartelijk schenkt hij iedere gast zijn kille, natte hand... Ach, kerels, zeggen zij, we staan al uren in de rij en zijn zo blij. Maar als het groeten is gedaan, vegen zij hun hand stiekem aan de tafelrand. Voor? Ja, dat gedicht heeft hij opgedragen aan W.F. Hermans. Geen idee waarom? Nee, dat, misschien omdat hij ook wel over Schijne Heiligheid schreef. Daar gaat dit gedichtje naar mijn idee ook wel een beetje over. Oh. Ik wou afsluiten met een... Gedichtje van Ad Zuiderend. Einde van het feest. Je had geen hand meer over om een hand te geven. En om een houding aan te nemen, zei je dat je me straks nog zag. Waar wist ik niet. Ik heb niet lang gewacht. Soms proef ik de restanten van paté, Soms vallen schalen uit een hand in gruis. Soms hoor ik stemmen bezig bij de vaat. Maar die van jou breng ik daar niet uit thuis. Hoe moeten er. daar daarna bij draaien? Nou, dan ga ik er even heel goed over nadenken. 40 jaar al zo tomaat. Werkte ik steeds voor de staat. Ten slotte kon ik niets meer doen en ging na afscheid. Met pensioen, ik had een grote zaal gehuurd. Dat stond zo deftig voor de buurt als een vlieg tegen de muur. Geplakt had men mij in een stoel gekwakt. Toen... Kwamen zij daar voor mij staan en wensten mij stil naar de maan? Toch spraken zij vol frisse moed en noemden mij volmaakt en goed. Slim, nauwkeurig, stipt op tijd en altijd vol rechtvaardigheid. Ik kreeg door. Financiële rampen, tweedehandse schemerlamp. Men ging naar borreltje, weer gauw naar krantje. Kindertjes en vrouw, ik bleef stil naar dit voos onthaal. Alleen in de receptiezaal en voelde mij zo heel alleen. Een mottig oude mannenbeen, dat. Nooit eens licht of aanspraak heeft en eenzaam in een broekspijp leeft. Even heb ik toen gehuild en had heel graag mijn lamp geruild voor het vriendelijke licht van mijn moedertjes gezicht. Toen heb ik mijn huis gezocht. Dat zijn laatste doodstrijd vocht na mij te hebben uitgekleed Kroop ik met oude mannenleed in het bed in de kamerhoek Zonder mijn pyjama broek voor het eerst sinds 65 jaar Waren mijn benen bij elkaar zo Hadden ondanks de narigheid mijn benen toch wat gezelligheid? En ik offerde mijn fatsoen alleen om echt eens goed te doen. De slaap bracht einde aan dit feest. Het was nu echt eens leuk geweest. Ja. Ja, een bijna vergeten zanger, maar toch leuk, hè? Hans van Deventer was dit. Waar ik op de valreep nog even een paar fijne kerstcadeautips geven. Uh, heb je pubers in huis rondlopen? Nou, dan moet je ze absoluut de derde aflevering van Duf geven. En dan zijn ze gegarandeerd een hele tijd zoet. Ik moest hem in ieder geval uit de handen rukken van mijn dochter. Uh, deze aflevering heet Waanwijs. In één klap wijs uit de Media Waan. Nou, ik lees gewoon even hun eigen promootje voor, zoals wel helder. Wil jij slimmer zijn dan je smartste vriend? Scherper dan die ozo-snuggere ouders van je? spitser dan je snelste docent? Kortom, wil jij doorprikken hoe die heerlijke media-bubbelgum... jou dagelijks brainwashed met secret advertisements, Mindfucked met sluwe spindokters en sexpers, eh, Programmeert met pornopropaganda? Manipuleert met massamarketing? Drogeert met drogredenen? Zet de wereld naar jouw hand in plaats van andersom. Word wijs uit de waan en waan je in één klap wijzer dan de rest. Duf waanwijs. Because a critical mind is a joy forever. Nou, einde hoor. Citaat. Nou, het staat er allemaal in. 300 pagina's vol. Ik vind het een absolute aanrader. Ook als je je eigen puberteit nog even over wilt doen. Nou, nog een prachtboek dat je eigenlijk gewoon als standaardboek in huis moet hebben... en nou ja, al je buitenlandse vrienden moet laten zien... en natuurlijk je kinderen, je kleinkinderen. Nederland van Charlotte de Maton. Nou, drie jaar lang werkte deze Française aan dit prachtprintenboek. En echt, je moet elders geboren zijn om zo scherp te zien waar wij zelf vaak overheen kijken... Er zit zoveel in dit boek, want het geeft ook nou ja, een stuk vaderlandse geschiedenis. Uh, toont onze culturele erfgoed, van schilderijen tot kinderboeken. En zit ook nog eens vol met allerlei kleine grapjes. Uren kijkplezier. Uitgave van Lemniscaat. Nog niet gelezen, maar gaat mee op kerstvakantie. Een geschiedenis van België voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders. Geschreven door Benno Barnard en Geert van Istendaal. Nou, meer aanbeveling heb ik eigenlijk niet nodig. Uh, misschien is het voor kids wel een iets minder leuk boek. Want ja, daar staan wel een paar plaatjes in. Die zijn ook wel leuks. Van de dochter van Van Istenaal, Judith. Maar uh, ja, het is zwart-wit en uh, hele lappe tekst. Maar ja, wat mij betreft gaat het hier om de tekst. En zeker de tekst van deze twee mannen. Die bijvoorbeeld zeggen... Wij geloven dus dat er echte Belgen bestaan. Omdat Vlamingen meer op de Walen lijken dan op de Nederlanders. En dat de Walen meer op de Vlamingen lijken dan op de Fransen. Nou, ik verheug me er in ieder geval op. Het is een uitgave van Atlas Contact. Nou, om even bij de jeugd te blijven. Eh, ik ben echt gek op mooie kinderboeken. Ik heb hier twee titels. Bajaar van Marta Heese. Dat is pure crossover literatuur. Dat is even mooi voor jong als voor oud. Een Bayaar is een paard, een bijna magisch paard, dat troost. Er zijn vijf zusjes bij een oma he, na de Tweede Wereldoorlog. En wat, hoe en waarom, dat wordt gaandeweg langzaam duidelijk. Het is een heel intrigerend verhaal, en dit las ik ook weer... over helende kracht van verhalen, over de magie van de kindertijd... volwassen worden, onvoorwaardelijke liefde... en het accepteren van het noodlot. Zo, nou, dat je het even weet. Oh ja, Bayaar won trouwens dit jaar de gouden lijst... prijs voor jeugdboeken voor kinderen van 12 tot 15... Nog een jeugdboek uh, is het debuut van de Amerikaanse Emily Hainsworth. Tot voor kort hondentrimster. <haha> nou goed, heeft er verder niks mee te maken. Zij schreef Through to You, vertaald als Weg van jou. Nou, dat vond ik een heel leuk verhaal. Al wel leuk weer de lading niet echt dekt. Want het gaat over een uh, 17-jarige knul die helemaal kapot is van de dood van zijn geliefde. Zijn vriendinnetje, auto ongeluk. Hij gaat steeds terug naar de plek uh, waar dat gebeurd is. En dan wenst hij dat... Hij was doodgegaan in plaats van zij. Nou, en dan opeens dan schuift de tijd even open... en dan komt hij in een parallelle wereld waarin dat het geval is. Nou is dus heel ingenieus, wordt beschreven ja, hoe keuzes je leven bepalen. Nou Klinkt lekker vaag, maar ja, anders geef ik veel te veel weg. Oh, wat dat betreft moet je ook de achterflap even afplakken... als je het boek cadeau doet, want die verraadt veel te veel. Uitgaaf van Querido. Nou Heb ik nog tijd? Want ik heb hier namelijk drie boeken... Hier zo, die in dit alfa-huis het beta-gevoel moeten versterken. En onze hoop op de kracht van de voortschrijdende wetenschap. Nou goed, kijk hier. Uh, dit is een fijne titel. Komt alles goed van ene Mark Stevenson. En de ondertitel is. Um, hoe wetenschap de wereld redt. Nou, die Engelse Mark, hij is 41, is een geboren optimist... en van heel wat markten thuis. Hij is ook muzikant, hij schrijft toneel, doet aan stand-up comedy. Nou, je begrijpt, het boek is erg leesbaar, wat ik ervan gezien heb. Ik moet nog echt uh, doorzetten, maar uh, dit is prettig huiswerk, weet je wel? Uitgave van Manto. En dan deze... Ja, dan wordt het wat moeilijker. Dat is wiskunde, dat kun je begrijpen, van Martin Kind en Etten Moore. En het boek is eigenlijk een revisie van de uitbreiding eh, en een uitbreiding van wiskunde in een notendop van een paar jaar geleden. Ja, ik ben erin begonnen, maar dit is eigenlijk te lastig voor mij. Maar ik hoop dat die kids van mij, hè, die wel wiskunde B in hun pakket hebben, dat die hierin hier zullen duiken. Het is een uitgave van Prometheus en Bert Bakker. Nou, hier, laatste beta-boek. Daar heeft iedereen al wel in gesluffeld bij mij thuis. Dat heet De Deeltjesdierentuin van Jean-Paul Keulen. En de ondertitel is hier over higgs bosonen, neutrino's en meer. Nou ja, eindelijk is een boek over de aller, aller, allerkleinste op aarde... dat ik kan begrijpen, weet je. Dat echt helder wordt uitgelegd. En dat is weer begrijpelijk omdat hij Jean-Paul Franse redacteur is... bij het Populair Wetensch Wetenschappelijk Tijdschrift. Kijk... Nou, uh, dan tot slot en hou ik op hoor. Ik heb hier nog twee, uh, de laatste, twee laatste titels van PF Tomezen. Daar ben ik een enorme fan van. Nou, uh, Geel Roem Jeruzalem, ik lees wederom de achterflap. Eind 2010 reisde PF Tomezen door Israël en de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaanover en in de Gazastrook. De delegatie bestond verder uit Antoine Baudard, Rosita Steenbeek en Jan Siebelink. Sceptisch begaf hij zich als waarnemer naar het beloofde land, het dichtstbeschreven stukje aarde. Het werd een onvergetelijke ervaring. En P.F. Tomese, die eerst helemaal niet van plan was om het zijne aan Israël toe te voegen... zette zich na thuiskomst aan het schrijven van Roem Jeruzalem. Nou, tot zover de achterflap. Nou, ik ben erg blij dat hij besloten heeft dit boekje te gaan schrijven. En nou ja, hij won er ook prompt de Bob den prijs mee. Hè? De jaarlijkse prijs voor het beste literaire en of journalistieke reisboek ingesteld door de VPRO. En ook hier kan ik het best eigenlijk even het juryrapport citeren. Komt-ie. De weigering platgetreden paden te bewandelen. Het gebruik van ironie, waardoor wat pijnlijk is extra pijnlijk wordt. De keuze om humor ook toe te laten in tragische situaties. De wisselwerking tussen grote afstandelijkheid en directe betrokkenheid. Dit alles maakt Roem Jeruzalem tot een boek... dat de tragiek en uitzichtloosheid van het Palestijns-Israëlisch conflict... tastbaarder, meer invoelbaar maakt... dan de meeste puur journalistieke reportages. Een mooi bewijs van de stelling dat goede literatuur de waarheid ligt. Einde citaat. Ik kan het er alleen maar weer volkomen mee eens zijn. En nu ligt op mijn nachtkastje van P.F. Thomezen... het Bami-schandaal. Genieten! Lezen hoe Thomezen in elk zinnetje iets smerigs... en of geestigs weet te, weet te proppen... Ik zit nu pas in het vliegtuig. Samen met Tomezen en Perken zijn we op weg naar Shanghai. Op zoek naar J. Kessels. Ah, ik verheug me nu al op die reis verder. Nou, beide boeken, uitgaven van Contact. Na Singori, Mami Neem ook nog een loupia mee. Eentje maar ons. Het is ook zo gezond. Ja, de Chinees. Doe veel meer met vlees. Na Singori, Mami Nee, wat nog een loupia mee. Eentje maar rond. Het is ook zo gezond. Ja, de Chinees doet veel meer met vlees. Ja, en wat krijg ik nou van de week in de mail? Er is een J. Kessels fendag op 6 januari. En er gebeurt er van alles. Ik heb net een papiertje hier bij me liggen. En dan nou ben ik het weer kwijt. Zo ben ik dan weer. Nou ja, whatever. Uh, wordt vast heel gezellig. Uh, oh ja, hier heb ik het. Uh, wie gaan we? Katja Schuur, Michiel Michiel Peef de Mees, Nico Dijkswoorden en de Henk 5. Thijs Romer, uh, Reumer. Frank Heijnen, Björn van het Doelen, Dave Berry. Nou, weet ik wel. Onder voorbehoud. En uh, ze gaan het ook hebben over de verfilming van uh, J Kessels de Novel. Iedereen is er, behalve J Kessels zelf. Ja, het zal eens niet. Goed.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 Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Ja, ik moet toch even iets met je, met je doornemen. Wij, wij uh, praten altijd eventjes onder het genot van een kop koffie in de nacht door... Uh, wat je plannen zijn, hè? Klein sigaartje. En dan zeg jij tegen mij, nou, ik wilde iets doen met de Beatles. Ja. Dat, is, dat ligt een beetje lastig. Hè? Dat is een gevoelig onderwerp. Dan nou, weten we nou onderhand niet alles. Uh... Het is alles. is eigenlijk uh, uitgeplozen, nageplozen. In grote boekwerken, lijvige boekwerken verschenen. Maar uh, ik, heb, ik heb nog een klein detail, denk ik. In... Nou, ik ben benieuwd. Want ik bedoel, als, als George Harrison bij de derde take van heer Kamstensan een wind liet... Dan... Is dat geregistreerd? Is geregistreerd en uitgegeven. En er is een hoop geld aan verdiend. Um, maar een, een geurplaat is nog niet verschenen. Dus wat dat betreft zijn er nog mogelijkheden. Uh, zou ik zeggen. Um, dat schud ik zo maar even uit. mijn mouw in de nacht van het goede leven. Um, ik wil even uh, uh, uh, uh, jouw aandacht. En de aandacht van de leustraars. Uh, ik, ik denk. Ik heb een plaat ontdekt een plaat ontdekt waar ik denk dat John Lennon... in zijn jeugd veel naar heeft geluisterd. En dat is pas twee dagen geleden hè, dat je die plaat vond. Ja, ik, ik, ik heb natuurlijk zo'n collectie... dat uh, op een gegeven moment is het overzicht soms een beetje uh, zoek. En je bent elke keer weer aan het kijken... wat voor schatten je in je collectie kunt vinden. En uh, ik denk dat ik dat gevonden heb. Uh, maar Lennon die luisterde toch gewoon naar, naar Elvis en... en uh... Onder andere, onder andere, maar... Uh, ik heb nu iets uh, gevonden wat uh, zeer interessant is... en ik denk eigenlijk voor alle uh, Beatles-biografen... toch dat ze even moeten luisteren naar de nacht van het goede leven vannacht. Want uh, ik zal een paar samples geven van stukken van een roepje... waar ik denk dat John Lennon veel vandaan heeft. Nou, we gaan luisteren naar de bekende vaste rechterhand van Rex van Weuningen. Uh, Rex, daar In gaat hij. Brand, dames en heren, hier komt er eentje... Bijster interessant, let u op vooral wat er hier gebeurt in het machtband Goede Leven. Veel beloven niet. Het is een beetje een lange intro, maar uh, het is heel interessant. Je kijkt me nu aan met zo'n gezicht van, does this ring a bell? Ik, ik verwacht enige reactie, maar je bent er gewoon helemaal stil van eigenlijk. Nou, jij hebt het over inspiratie. Het gaat verder hè, vind ik. Dat denk ik ook, ja. En ik zal nog even een stukje... Ja, het is gewoon interessant. Ik, ik val ook elke keer weer stil, want ik vind dit zo bijzonder. Snap ik? Ja. En ik ga nu nog een, een stukje verder, lieve mensen. Wat denkt u hiervan, lieve mensen? Wat denkt u hiervan? Het is ongelooflijk. Staaltje. Beatles uh, Before the War, zou ik maar zeggen. Ja. ja, wat zal ik zeggen? Ik word daar overbodig eigenlijk, hè? Jij, jij zegt de geschiedenis moet herschreven worden, maar het is, dit is... ja. Ik zeg, ik zeg niks, mensen moeten dan maar gewoon uh, zelf uitvogelen. Maar ik Twee van de vier Beatles kunnen zich niet meer verweren, maar uh, het is niet misselijk wat ik hier hoor. Ik geloof het ook en ik heb uh, nog een kras voorbeeldje. Daar komt ie. Ik moet hem even omdraaien. Je weet ik wel. draait hem even om. Klopt trouwens het gerucht dat jij vorig jaar bij de optocht in Geleen... Uh, bent aangehouden nadat ze... Er uh, was wat met de politie. Inderdaad. Oh ja, geen commentaar. Nou, ehm... Um... Dit nog even laten horen. Ja, joh. Ze de nacht mee insturen, Jan. I must be your in love. Inderdaad. Wat denk je ervan? Dat is toch een... Ja, ik, ik weet niet wat ik moet denken. Een directe inspiratiebron voor John en, en zijn boys. Ik ben blij en verdrietig tegelijkertijd. Dit zet hele heleboel op zijn kop. Zomaar. Denk er maar eens over na. Ja, dat was een hele interessante muziekles. Goed, uh, we spelen Leentjebuur bij de KRO. Uh, collega's van de ochtend van 4. Uh, want we hebben iedere dinsdagmorgen uh, net. Uh, ne waar zij iedere dinsdagmorgen om uh, 9 uur uh, AL Snijders op bezoek hebben. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Dat zal ik je vertellen. Ik hoorde net uh, op de radio, ook door jou. Vertellen dat het een uh, gladde dag wordt. met uh, uh, moeilijkheden voor het verkeer. En terwijl ik daarna zat te luisteren. ...dacht ik, oh dat geldt niet voor mij, want ik uh, heb gisteren mijn winterbanden onder de auto laten zetten. Haha, <laughs> daar zijn ze weer, de winterbandjes. <laughs> ja, en daarna dacht ik wat een afschuwelijke reactie. Uh, egoïstisch en uh, alsof dat er iets mee te maken heeft. dus uh, dan, nou, kan ik je vraag dus uh, beantwoorden met: Het gaat slecht me, met me nu ik zo'n vervelende karaktertrek heb ontdekt. Ach, maar niet En je eigenlijk... zei er ook nog bij: Veel sterkte allemaal. Ja, dat, ja, dus... dat geldt voor mij nu wel. Ja. <laughs> nou, het pleit weer voor uw karakter dat u het dan weer zo vertaalt. Ja, dat is het enige, ja, ja, ja, dat, dat ja. Is het enige lichtpuntje. Dat ja. ik het zie dat ik zo'n klootzak ben. Maar goed, dat stukje wat ik wil voorlezen, dat heeft er ook wel iets van, weer van deze gespletenheid en onstandvastigheid. Ik begin er gaan, Margriet. Ja, het, heet, het heet Liga. Ik had bezoek van een jonge dame die een liga tegen communicatie had opgericht. Ze zette haar telefoon wel eens een uurtje uit om even rust te hebben en dat werd haar dan meteen kwalijk genomen door haar vrienden. Ze was onbereikbaar. Groot alarm. De wereld waarnaar ze verlangde had ze nooit gekend. Daar was ze te jong voor. Ik vertelde haar dat ik ooit met zes loslopende mensen in een gehorig huis woonde, waar één telefoon op de gang hing. Als er gebeld werd, wist niemand wie er moest opnemen... en als er afgerekend moest worden, waren er altijd dronken lappen... die vergeten hadden hun spreektijd in het bloknootje te vermelden. Bovendien kon iedereen horen wat je zei, vooral als je ruzie had. Als ik een pijnlijk en geheim gesprek moest voeren... liep ik tien minuten in de regen naar de telefooncel op het damrak... ...waar na enkele ogenblikken brutale vrouwen ongeduldig op de glazen deuren bonkten... ...en schreeuwden dat ik een asociale mafketel was. Dat was het verleden van de communicatie. En dan zwijg ik nog over de tijd dat we helemaal geen telefoon hadden in het huis. In die tijd heb ik het leven van een huisgenoot gered. Hij had een zware astmaaanval... Ik dacht dat hij stikte en rende naar de buurtdokter die gespecialiseerd was in hoeren en zeelui. Hij draafde met me mee naar huis en redde het leven van de patiënt met een zware spuit. Ik voelde me een held. Met de de huisgenoot verslechterde de verhouding door een psychologische wet. Iedere keer dat hij me zag, moest hij me als zijn redder beschouwen terwijl hij de rollen liever had omgedraaid. Na een half jaar kon ik zijn afkeer en later zijn haat niet meer verdragen en ben ik verhuisd. Ik drukte de jonge dame van de liga tegen communicatie op het hart, niet te vergeten dat deze misverstanden zich afspeelden in een telefoonloze periode van mijn leven. Ik gaf haar ook een bleke levensles mee. Ons bestaan is onmaakbaar... Je kunt de hoofdlijn wel uitstippelen, maar je hebt nooit zicht op de zwerm bijverschijnselen die je begeleiden. Ze zat er een beetje beteuterd bij. Zoveel wijsheid had ze niet verwacht. Maar ze kikkerde weer op toen ik zei dat ik graag lid wilde worden van haar liga. Pascal Roger speelt in een wals van Francis Poulenc. Tijd voor F. Starik, bezig met de selectie voor zijn nieuwe bundel. Hij leest voor, hij legt uit en hij gooit weg... even meenemen op reis. Uh, ik heb geen rijbewijs, nog een auto. Ik zit heel veel in de trein... omdat ik overal moet optreden. En ik heb langzaamaan... Een, uh, bijna een fobie... opgebouwd... Uh, tegen het reizen... in het algemeen en per trein... in het bijzonder. Daar heb ik gedichtjes over gemaakt. Onderweg. Reeds... de kleinste treinreis... baart me zorgen. Te vroeg, te hard en in paniek, op de fiets naar het station. iPod op twaalf zoekt een plek, wringt het ding tussen veel andere dingen in. Stalt met driftige gebaren de ringslot achter. Wrikt buikhol voor, short kabel omrek. Bukt tas terzijde, paraplu valt om. Raapt haastig bij elkaar een hollemaar. Kaartautomaat. Twee wachtende, toeristen, wordt hem niet. Andere automaat, niet die met de bejaarden in de rij. Vinger klopt op scherm, dat aanraak gevoelig heet te zijn. Toetst de eerste twee letters van de bestemming in. Niet de N, bedoelt de L. Vinger vindt station. Vandaag geldig. Korting. Tweede klas. Eerste klas. Retour. Voert pas in. Neemt passen, Pas natuurlijk niet geschikt. Opwrijven helpt. Nog maar één keer. Pincode toetsen Goed nieuws. Kaartje wordt geprint. Automaatje ratel maar. Laat je mooi verlicht klaar. Vervoersbewijs verdwijnt tussen eerdere vervoersbedrijven. Bonnen. Baar geld in biljetten. Hal. Krant. Kleine kemmelbox. Slurp. Zo zei ze, broodje. Twee extra servetten. Perron steekt sigaret op, kijkt op het bord, jammer. Leest, rookt, ontspant. Straks komt trein langs zij. De deuren zullen sissen, gevolgd door een klap dringen, vlug. Een solitaire stoel bezet. Die zit, drukt af. En dat gaat verder met Centrale hal Check de display, of er geen vertraging is. Misschien een wisselstoring... Aanrijding met een persoon, of de trein vertrekken zal van een heel ander spoor dan gewoon. Volg nauwkeurig de omroepberichten, men geeft veranderingen graag op het laatste nippertje door. Sluit aan in de rij van de kiosk om een krant een vers pak sigaretten om straks rokend op te kunnen letten of de trein nog komt. Kijk steeds op de klok hoeveel tijd je nog rest. Genoeg voor een slurp van de shakies, het duurt daar altijd extra lang. Steeds de vraag waarom er als er drie personeelsleden zijn... twee van hen iets onduidelijks staan te doen... in plaats van jou even te helpen aan je zomerromansen of je verschrikkelijke bes... Broodje dan van dit is een broodje waar ze graag willen weten wat je erbij drinken wil. Doe maar een servet. Snel koppen in de krant. Kijk elke drie regels op en controleer je bord. Wacht rustig, zwetend af of het nog wat wordt. Ja, het lijkt me een hele adequate beschrijving van een gemiddelde treinreis. Uh, het gaat er over die paniek die eigenlijk met iedere treinreis uh, gepaard gaat. Omdat niks werkt wat lang duurt... had kort moeten duren, wat kort duurt... had lang moeten duren. Verschrikkelijk. Maar ook niet meer dan een adequate beschrijving van... En dan, ja, dan zitten er van die grapjes in van... Uh, Shakey's vind ik erg lekker, dat moet ik erbij zeggen. En ik heb graag de Summer Romans of de... Ik weet niet eens meer wat ik met de vertaling... verschrikkelijke bessen, uh, uh, welk product ik daarmee aan wil duiden. Maar dat maakt het hele gedicht ook wel erg tijdelijk. Maar het gaat over die, die verinnerlijke paniek... die uh, met het fenomeen reizen gepaard uh, schijnt te moeten gaan. Maar misschien moet ik dat toch gewoon nog eens proberen... op een heel andere manier te verklanken voor u. Ja. Dus voor nu? Weg ermee. Blijf mooi vinden. Uh, het was natuurlijk weer de muziek van Martin Fonsen, Erik Vloeimans en het Marangi kwartet. Uh, te vinden op het album Testimony. Dit jaar de winnaar van de Edition Jazz Nationaal. Ja, Michael Blanco is zo salsa major. O mayor. We zijn op Cuba en we gaan bellen met onze eigen correspondente Harriet Sanders. Tien maanden per jaar een hardwerkende location scout in Nederland... en die andere twee maanden altijd ver weg. En Cuba is een van haar favoriete plekken. 3 december vertrok ze, net op tijd voor het festival... voor Latijns-Amerikaanse films in Havana. En dat duurde tot uh, eind deze week. En ik ga horen... Hoe het was en is. Nou, dus uh, 700, 7800 kilometer naar links en zes uur terug in de tijd. Ja, hi Harriet. Hey Adeline. Hoe is die? Dat klinkt je ver weg. Het is goed met mij. <laughs> nou, uh, dat filmfestival is afgelopen. Je moet me nog eventjes uh, bijspijken. Heb je nog bijzondere films gezien? Heb ik nog bijzondere films gezien? Nou, ik heb gezien. Uh, ik heb een heleboel films gezien natuurlijk. Dus uit uh, heel, heel Latijns-Amerika. Argentinië vond ik een goede film. Dat was uh, Dias de Pesca met een hele, een hele goede acteur. Misschien ken je hem wel, Alejandro Awada, beroemde acteur in uh, Argentinië. Dat was wel... Eigenlijk moet ik zeggen, het waren allemaal aardige films. Dus niet dat je zegt, wauw, wat een waanzinnige film. Um, en ik vond er één film, Una Noche, van, dat is een Cubaans-Engelse productie. Ja. Dat vond ik ook wel aardig. ...van Lucy uh, Mouloy... ...over zo'n vlot naar Miami, weet je wel... ...van die jongens die een vlot bouwen... ...om dan naar Ma Miami te vluchten... Ja. ...en onderweg gaat hun kom kompas kapot... ...en dan valt een jongen in het water... ...die gaat dood... Ja. ...heel zielig... ...en die andere jongen die valt ook overboord... ...maar die zwemt dan wel terug... Naar de, ...of die zwemt naar de kust... ...en denkt in Miami aan te zijn gekomen... ...maar is weer helemaal gewoon terug in... Het eiland Cuba. En, en ik neem aan dan ook weer heel tevreden dat hij terug is of zo. Helemaal niet. Maar, oh, maar ja, ja maar ik, ik vind het toch wel raar dat uh, zo'n Cubaanse film gemaakt kan worden dan. Nou, het was een kwaad Engelse productie. Oh, okay. dus, ja, nee, dat kan wel. Dat kan wel, want kijk, hij komt weer terug. Ja, dat bedoel ik. <laughs> en, en in Miami is, is het ook eigenlijk niet goed. Dus het, nee, het was weer zo... Het was toch wel weer half een propagandafilm. All right. Ja. Nee, en, en wie heeft gewonnen? Want ik neem aan dat er ook weer een competitie in zat. Het was een enorme competitie. Allemaal prijzen. Ik was ook bij de prijsuitreiking. Ja? met hele vreemde beeldjes stonden daar... een soort witte takjes op... Het, dat was dan het beeld. Ja? En um, de, wat he, gewonnen heeft... was een Chileense film... die heet No... En dat, ging, dat is uit de periode 1988, Pinochet. Die, die, die wilde herkozen worden voor nog eens een keertje acht jaar. En toen is er een beweging geweest daartegenin. En die heeft ervoor gezorgd dat, dat dan, de mensen mochten zeggen uh, si of no. En zij hebben dan gezorgd dat dat no werd. Nou, het was een draak van een film. Niet te teren, echt zo saai. Maar die heeft dus gewonnen. Ja, ik zag wel dat, uh, ik heb even opgezocht dat die Gael Garcia Bernal, dat lekkere ding... Dat Yoghi, die speelt dan, ja. dus die, die reclamejongen die dat uh, in, in gang zet. En Jane Fonda doet ook mee, Christopher Reeve. Ja, dat nou, was, was een. Geen enkele uh, garantie voor een leuke film. Nou, dat was een, een, een, een deels een Mexicaanse film. En Daarom zat die Mexicaanse acteur die jij noemt, zat er ook in. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou goed, dus dat was helemaal niks. En hoe was de, verder de, de prijsuitreiking? Was dat nog allemaal feestelijk, groot uh, aangepakt of wat? Ja, nou ja, ik, ik werd weer vervoerd met een, uh, een bus, de genodigde, waar ik dan op de een of andere manier toe behoorde. Hoe omzaag. kan dat? Ja, ik had een paspoort toegekocht en, en op de een of andere manier was ik daardoor bij de Happy View terechtgekomen. Nee. En uh, ja, ik kwam overal in, in dat soort feestelijkheden terecht... En dan word je ook vervoerd, hè, met een, met een bus speciaal naartoe. Ja? Ik zat de hele tijd op een speciale rij ook. Geen idee waar ik dat aan te danken had. Het had me 35 dollar gekost en daardoor kwam ik ineens overal in. Dus ik had een soort kaart met een foto en liet de Kubanen uh, rustig links liggen. En, en, en, en mocht er mochten overal als eerste in. Heel bijzonder was het. <laughs> nou, dus ook naar die prijsuitreiking. Ja. Pri mensen kregen dus die witte tak op een, op een sokkeltje. En uh, ja, daar, dat... dat, dat. En daarna was dan de film, die, die film No. En toen werden we weer teruggevoerd met die bus naar Hotel Nationaal. Wat een soort van Amsterdam Hotel is. dus Het allerduurste, dikste, grootste hotel van, van heel Cuba ongeveer. En daar was een, weer een enorm feest met uh, gratis drank. Nou, dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder in Cuba. Nou! En, ja, en uh, ja, rum en cocktails. En, en, en, en, en er werd bier getapt. Yeah. Dus iedereen stond stormde op het bier af, weet je wel, er stond ja. een, een tap, want ja, dat, dat, dat, dat kan snel op zijn, hè? zoals altijd in Cuba alles in één keer weer op is. Ja. Dus iedereen holde daar naartoe, dus het was echt een bende joh, ontzettend grappig. En, dat, en toen op een gegeven moment kwamen er allemaal obers langs, met die hele grote schalen, met lekkernijen, ja. snacks erop. Nou, dit werd, dit, mensen werden helemaal wild. Dus die, die, die, die, die zetten dat dan op een tafel neer, dat grote bord met, met, met eten. Met stokjes kip en, en, en, en ananas en dat soort dingen. Nou, en mensen stopten dat gewoon allemaal in hun tas. Ja, dus die namen ja. gewoon handenvol daarvan af. Ja. Voor je het weet was het hele bord weer leeg. Ja, Geweldig echt. Ja. ja, zo gaat het. Hé, hey, en uh, wat jou zo opviel is wat, hoe die dames uh, uh, geschoeid zijn. Ja, er is een hele nieuwe, nieuwe rage aan de hand hier. Iedereen uh, loopt. Echt, iedereen, hè? al die vrouwen lopen op stilettohakken. Door deze stad. Wat toch merendeels koud is, in plaats van geplaveid. Ja, ja, ja. Het is echt levensgevaarlijk om hier te lopen. Al ik loop gewoon op plastic slippers. Hè? En ik struikel echt heel vaak in zo'n zo gat. Dus ik vind Onwaarschijnlijk. Ze hebben, maar ik bedoel, stiletto's echt twee keer zo hoog dan een hoge hak. Ja, ja. Hele hoge hakken. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en er is dus iemand die heeft, die heeft bedacht, en daar heeft, die, heeft diegene ook gelijk in gehad, dat dat een goudmijn zou zijn om dat te importeren. Nou, het is echt. Uh, ja, al die vrouwen, jong, oud, iedereen ja, ja. op hoge hak. Hé, hey, en dansen. dansen ze ook op die kringen? Dat vond ik ook zo goed. Dat was op dat feest ook. Dus ik keek mijn ogen uit. de salsa. Het is natuurlijk een hele bewegelijke dans. Ja. Ja, nou, dat is nou knap, hè? Ja, dat is nou heel bijzonder. Ja, ik kan het even ja, denken. Wat een doorzettingsvermogen ja. moet je hebben. Als je maar wilt. Ja. En dan, dan lukt het. Hé, hey, eh, kerstbomen doen ze aan kerstmis trouwens. Op Cuba? Ja. Ja, nou in de grote hotels zijn kerstbomen, die zijn van plastic. Oh, ja. En die zijn dan ook mega groot met alles erop en eraan. zijn dus allemaal kleuren ballen en allemaal kleuren slingers. Ja. Maar niet, niet overal hoor, niet in de huizen. Nee, nee, nee, nee echt, maar, in de, maar in de hotels wel. En ik was ook vandaag in een hotel in, in het oude centrum van van Havana. En dat was helemaal om naar het internet te gaan. En dat was helemaal versierd alsof het gesneeuwd had. Ach. Je? Dus dan kom je uit, uit de zon en, en zo'n ja. hotel in. Daar is het al koud, omdat het daar enorme airco aanstaat. En dan ja. overal was het wit versierd. Ik denk, wat geestig ook weer. Ja, ja. En, en weet je, als je naar zo'n filmfestival gaat, hè, drie, twee, drie films per dag ziet, dan, dan wordt de wereld om je heen, later als je buiten loopt, wordt natuurlijk ook een soort film. Ja, ja. En deze stad is voor mijn gevoel altijd al een raar decor. Dus... Ja. Alles wordt, wordt, is een beetje een filmset waar ze haal. Want dat gaat alweer over, Adeline. Ja. Dat is even een ja, ja, ja, ja. Maar ja. Ik, ik bedoel, je hebt het over zo'n filmdecor. Dat decor. Eh, bij jou de straat werd toch zo enorm eh, geschilderd in allerlei kleurtjes. Hoe is het daarmee? Ja. Zijn ze al bij het huis van Coca gekomen, waar, waar nee, jij nee, logeert? Nee, dat is net zo ongeveer af. Ja? Dus daar hebben we enorme stijgers omheen gestaan. en uh, dat, is in, dat is heel erg vreemd. Het was heel mooi crème aan de buitenkant. Maar dat hebben ze nu uh, in een soort hard blauw geschilderd. Met crème. Echt een kleur. En... Maar zonder iets uh, af te dekken. Dus het balkon staat helemaal vol met planten. En zijn prachtige mooie tegeltjes op. tegeltjes. Hele kleine tegeltjes. Nou, die zitten onder de spetten. Echt, je broek zak, zakt er vanaf van ellende. Ik, werd, ik krijg ik een soort driftaanval. <lacht> denk, ja, ik denk van... Ja. God, schooi er nou wat... Les ik overheen. Uh... Dat moet toch, moet toch ook hier in een arm land moet dat kunnen? Ja. Nou, uh, lieve, was... lieve Harriet, the, the time flies, je you're having fun. Uh, ik ga je afsluiten. Ik spreek jou weer in het nieuwe jaar. Ik ben heel benieuwd uh, wat je allemaal gaat doen. Heb het goed. Uh, ik wens je vast fijne kerstdagen en uh, zalig uiteinde. Tot volgend jaar. Uh, tot volgend jaar. Dag Adeline, goede vakantie. Ja, doeg. doeg. Ja, dat was het jongens. Uh... Ik heb Nog één minuutje om even te zeggen. Volgende week zitten hier achter de microfoon uh, Francis van Broekhuizen. En uh, op de 31ste kunnen jullie hier Jan Emaus verwachten. En dan kom ik straks in het nieuwe jaar weer terug. Helemaal fris en fruitig. Uh, fijne dagen. Doe wat water in de wijnen, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn, nog eens een pleziertje.